7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Staatssecretaris Teve heeft een verzoek om verlof van een oud lid van de Hofstadgroep ten onrechte afgewezen. Dat stelt een beroepscommissie. Teve wees het verlof af omdat hij Jason W. vluchtgevaarlijk vindt. Eerder vroeg een ander lid van de Hofstadgroep, Samir A., ook om verlof. Ook dat werd door Teve geweigerd. De beroepscommissie oordeelde toen ook dat dat onterecht was. De commissie kan het verlof niet afdwingen, maar eist wel dat TV er opnieuw naar kijkt. Volgens de beroepscommissie is een verlof belangrijk in de voorbereiding naar een terugkeer in de maatschappij. In de Amerikaanse staat New York zijn vier brandweermannen beschoten terwijl ze aan het werk waren. Twee van hen kwamen daarbij om het leven. Het lijkt erop dat iemand ze in de val heeft laten lopen. De brandweermannen kwamen ochtends naar een brandend huis bij het Ontario Meer. En toen ze uit hun auto kwamen werden ze neergeschoten. De vermoedelijke schutter is volgens de laatste berichten ook dood. Mogelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. De familie van de jongen die vorige maand werd doodgeschoten... door een politieagent op station Hollandspoor in Den Haag... heeft aangifte gedaan wegens moord. Dat heeft de advocaat van de familie van de 17-jarige jongen... tegen de NOS gezegd. De familie wijst erop dat de jongen minderjarig was... en niet bekend stond als vuurwapengevaarlijk. Hij heeft de agenten niet bedreigd en toch is hij doodgeschoten. Nederlandse militairen hebben in Afghanistan een kind aangereden. Het ongeluk gebeurde in de stad Kanabat in de provincie Kunduz. De Nederlanders waren op weg naar hun basis toen het kind plotseling overstak. Het kind raakte ernstig gewond en ligt nu in het militair hospitaal in Kunduz. Het weer, het is vrijwel overal droog maar bewolkt... en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen op eerste kerstdag wordt het regenachtig en onstruimig. Het wordt maximaal 10 graden.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kentstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een jonge Amsterdamse acteur van Turkse afkomst... die dit jaar de Gay Media Award won... voor zijn rol als de homoseksuele moslim Bilal Demir... in de tv-serie Goede Tijden, Slechte Tijden. En nu staat hij op het toneel in de Woofside Story... een hilarische familievoorstelling... over de wonderlijke wereld van hondenkapsalen ons talkshows en hondenuitlaatgebieden. hier is Sinan Eroglu. Uw presentator is Jerry Brouwer. Ja, en Sinan Eroglu is hier helemaal niet, Sinan. Jij zit in de taxi als het goed is, of ben je nog steeds thuis? Ja, ik zit in de taxi. Ik ben dus heel stom, ben ik dus onderweg. Ja. Ik hoor eigenlijk dus in de studio te zitten. Ik dacht dat is wel gezellig en heel leuk. Ik dacht dat het om acht uur was. Maar door mijn drukke hoofd ben ik... Uh, is het is dus om 7 uur? Ja, ja. ja, ja, ja. En uh, met voetbal is het ook nooit wat geworden om deze reden? <lacht> nou, als we dat uh, zo subtiel mogen benoemen, is dat ergens wel een beetje waar, ja. inderdaad. Ja. Nou, dat gaan we helemaal niet subtiel benoemen, want jij krijgt straf niet van mij. Ga het eens even helemaal uitleggen. Hoe zat het met het oh. voetbal en jou? ja, best hoog. Ze hebben heel hoog. Ja, inderdaad. Wij uh, we hebben twee jaar lang op het hoogste niveau gespeeld. Dus hebben we hebben heel vaak tegen, uh, tegen de grote clubs gespeeld. Ajax, Feyenoord en dat soort, uh, dat soort profclubs. Ja. En, um, en waar speelde je? Ik bedoel. Uh, uh, Welke positie? Ja? Uh, ik speelde een vrediger. Ik was dus rechtsback ja. of uh, een het middenveld. Dus ik moest meestal de spits aanpakken of de, de... Ik moest eigenlijk de snelle, goede spelers moest ik altijd heel hard aanpakken. Dus dat kon ik op zich wel. Maar waar ging uh, het dan mis, Sinan? Nou ja, het ging eigenlijk nergens mis. Op een gegeven moment um, heb ik het wat bij profclubs uh, geprobeerd. Maar, Welke? Omdat het bij, uh, bij RKC heb ik even kijken. Heb ik daar heel kort geprobeerd. Ik heb het in Duitsland uh, heb ik stage gelopen uh, in Spanje, ben ik samen met mijn broertje bij Saragossa ben ik het gaan pro proberen. Dat is allemaal niet gelukt. Op een gegeven moment um, zei de trainer tegen mij, zie dan, uh, het ligt echt niet aan je talent. Je bent een hartstikke goede voetballer, alleen je komt veel te vaak te laat. En voor <laughs> mij was het ook best wel onhandig, omdat ik, omdat ik, um, nou, ik moest vaak in Waalwijk zijn en dat is best wel lastig als je, ...vanuit Amsterdam de hele tijd die kant op moet. Dat is geen smoesje eigenlijk. Sinan, toch, nu moet je van de overtoom ergens bij Artis in de buurt zijn. Hè? Maar dat is al heel moeilijk ja. voor jou. Dat is al, nou eigenlijk, tot nu toe gaat het eigenlijk altijd goed. Maar dus vandaag, op kerstavond, inderdaad, is, wordt het, een beetje, inderdaad, is het een beetje ingewikkeld. Maar goed, die trainer zei dus ja. tegen jou van Sinan... ...je hebt ja. wel talent, maar je komt te ja. vaak te laat. En, en toen werd ja. jou iets duidelijk, begrijp ik? Toen werd mij daar, duidelijk, toen ging ik terug naar een amateurclub, uh, dat was in Noord. Dat was, en toen op een gegeven moment, ja, ging het me allemaal een beetje, net iets te makkelijk af ofzo. Ik vond het ook echt leuk meer ofzo, ik speelde ook niet echt voluit. En toen was het zo dat, dat een vriend van me die kwam kijken, dus na de wedstrijd, wedstrijd was afgelopen en toen, uh, toen was het afgelopen en toen liep het veld uit. En toen zei hij, hey, dan, ga je met me mee of ga je snel douchen? en dan, Of wat, wat ga je nou precies doen? Toen zei ik, ja nee, ik heb niks te doen, dus ik douche wel van snel en dan ga ik met je mee. Mm. Niet wetend waar naartoe. Mm -hmm. En toen uh, was hij dus onderweg naar een meeting voor een klein amateurfilmpje. Yeah. Dus waar ze waren dus allemaal gaan brainstormen, maar ideetjes bedenken. Dus ik ging mee en toen zat ik daar ook een beetje in een cirkel, eigenlijk een beetje achter, achter iedereen. En toen zei ik, ja ik weet niet, uh, misschien is dit een leuk idee. Dan stak ik zo mijn vinger op. Toen zei de rechter, uh, ja, ja, dat is, volgens mij is dat wel een goed idee. Kan je dat even voorspelen, Sinan? Toen zei ik, oh nee, nee, nee, sorry, ik, ik hoorde eigenlijk helemaal niet bij. Maar... En toen werd ik dus toch gepusht om het te doen. Ja. En toen, um, oh, ik zit nu ook een poster van de Wolfsat Store, zie ik nu langs uh, <laughs> komen. Vanuit um, ja, de taxi. Vanuit de taxi. Ja. ja, terwijl ik al, ik ben er bijna. ben ik er echt in. Drie minuten ben ik er. Uh, vijf minuten hoor ik. Nu. Eerst zien dan geloven ja. zien dan. Weet je nou, wat? Nou, concentreer nou. jij je nog even op de taxichauffeur en de ja. red hier naartoe, want je hebt ontzettende mm -hmm. mazzel, want de VPRO is hier al binnen in de studio, wat normaal okay. nooit het geval is. Dus ik kan even okay. ondertussen met Wim brands collega Wim Brands spreken, en dan kom ja. jij ondertussen binnen over vijf minuten, oké? Okay. Okay? Dat lijkt me een heel goed idee. Ja, goed opletten. Dank je wel, yes. tot zo. Oké, okay, tot zo. Ja, Wim Brands, uh, de marathon-interviews... waar Klopt. we ons het hele jaar weer op verheugen... maar nou openen jullie niet met een marathon-interview... maar met een... drie uur durend uh, programma over Gerard Reven. Dat ga ik straks doen, vanaf acht mm -hmm. uur, met uh, Jeroen van Kan... Nee, het idee was dat er dit jaar ook weer marathoninterviews zouden worden uitgezonden. En dat gebeurde ze ook. Maar dat er ook iets anders zou worden bedacht. En toen dat werd gevraagd dacht ik, ja, wat doe je dan? Maar toen had ik net twee boeken over, over Reven gelezen. Ons leven met Reven van Tijgertje en Woerat. Oh ja, met veel fotomateriaal. Heel veel foto's. Tijgertje en Woerat die met Reven samen hebben, hebben geleefd. Mooi boek trouwens. En het derde deel van op. Maas is uit. Koniek van een schuldig leven. Dat is het derde deel van de biografie. Dat is dus 1975, 2006. Dat zijn de late jaren van Reven. En extra spannend omdat er van ja, alles... Uh... Processen rondom ja. en noem maar op. En toen dacht ik, nou ja, weet je... Uh, Hans Keller heeft ooit op televisie de, de Gerard Reven-show... Uh, of nee, een groot, grote show over Reven gedaan. Toen en, Reven er nog was. Toen hij er nog was. Waarom niet op de radio nu ook iets over Reven? En wat ik niet had bedacht, maar dat geluk dat krijg je gewoon af en toe... is dat dit is het jaar waarin de avonden met pensioen gaat. Want de avonden is van 1947. Dus tel maar op, 65 jaar erbij. En we zitten in 2000. Is het echt waar? 12, 65 ja. jaar? Ja, de avonde is 65 geworden. En dan is de vraag natuurlijk... Is dat boek nog steeds een heel erg bijzonder boek? En wat maakt Reven nou? Ik zo? ben even helemaal verkeerd aangesloten. Ik doe nu helemaal verbaasd de avonden, 65 jaar. Ik zie de VPRO en ja, ik denk aan de ja. avonden. Het gaat natuurlijk over de avonden van Reven. Oké, okay, nee, 65 oh, dat, jaar. Ja, <laughs> nee, maar die verwarring, die, verwarring, die, verwarring, die verwarring is natuurlijk ook heel goed. Want dat radioprogramma De Avonden... dat is vernoemd natuurlijk na De Avonden, mm -hmm. omdat we vijf avonden hadden. Ja, en hoe noem je een radioprogramma dan? Dat kan dan De Avonden worden. En dat hebben we toen ook gedaan omdat Wim Noorthoek... in die tijd het boek heeft opgenomen met Gerard Reven. Dus het boek van Reven, gelezen door Reven zelf... is ook in De Avonden uitgezonden. En Wim Noordhoek is vanavond ook te gast. Ja, we hebben een heleboel gasten. Dat is een ongelooflijk gedoe, geloof me. Jij hebt ook gedoe nu met je gast. Maar wij hebben straks, dat weet ik nu ook al, gedoe met de gasten. Want we hebben nogmaals straks de gast. We hebben Anton Duitsenberg, jonge schrijver. Anton die had een plan met, uh, met de avonden. Dat wilde hij laten voorlezen overal in Amsterdam. Ging niet door, dus toen zeiden we... Kom dan gewoon in onze uitzending. Nou, we hebben Anton, uh, Wim Noordhoek. We hebben Tijgertje, Woelrat. We hebben mensen aan de telefoon. We hebben muziek uit 1947. We hebben veel gedichten. Kortom... Tom. De Grote Reven show en daar is onze Sinan. En jouw Hier, gast is er ook, ook nog. <laughs> Wat een verrassing Sinan. Je mag op die plek gaan ja. zitten. Hey, Heel veel dank jij Wim Brands. En veel plezier hallo. straks om um acht uur. Dan is het dus zover. Drie uur lang Wim Brands met de Grote Reven show. Dag Sinan. Hallo. Nou, daar ben je dan toch. Ik, Heel grot uh, eigenlijk. Eigenlijk toch wel snel ja inderdaad. Hoe stom het kan ook dat is. Nou? Ja, Ik heb dus duidelijk in mijn agenda heb ik dus geschreven dat het om 8 uur was. Dus ik dacht, nou, laat, eens, laat, ik, laat ik eens even voor de zekerheid even kijken hoe laat het dan... Nee, ik was op zoek naar het adres. Ja. Want ik kon het mailtje kon ik niet meer vinden. Ik dacht, oh, heb ik ook in mijn agenda geschreven. En toen staat er opeens 7 uur. Ik dacht, ja, oh, dat meen niet. En, en toen kreeg toen... je het heel warm. Uh, eh, nogal, ja. En, want ik was nu um, bij vrienden thuis, bij uh, Camilla Sigert die is... Die, die... Actrice? Ja, actrice. Zo, dan zijn zijn dan met z'n allen aan het eten. Ook collega uh, Bo Schneider, die, die zit daar ook van, uh, van goede tijden. En nog wat andere... En wat zeiden ze tegen je? Die waren allemaal lekker hapjes aan het, aan het klaarmaken. Ik zag gewoon een lekkere zalm met, uh, met allerlei andere <laughs> lekkere visdingetjes. En toen schreeuwde jij het uit? Wat gebeurde ik, er? Ik kwam bijna dus eigenlijk een hapje nemen. En toen dacht ik, hè, nee, dat meen je niet. Dus... en. Um, Bo zijn meteen, uh, um, bel een taxi. Je moet nu echt een taxi bellen. Want, want er stond eerst heel Hilversum of zoiets. Ik ja, dus dacht, nee, dat, dat klopt helemaal je. niet. Nee. nee. Maar ja, genoeg, genoeg uh, klaar, gesmoest. Ja, inderdaad, want ik, ik wou ben... eigenlijk beginnen met uh, ja. uh, die lijmbal en die secondenlijm. <laughs> die lijmbal en die secondenlijm. Oh ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, nou, ja, ja. en nou weet jij welk verhaal je gaat vertellen. Het is dat, van heel lang geleden. Dat denk ik wel, ja. Ja, inderdaad. Dat en je was dan... een jaar of acht... Of volgens mij wel, ik denk acht jaar. Volgens mij acht jaar toen was ik nog uh, een ondeugend mannetje. Was ik eigenlijk ja, nu meest... helemaal niet meer? Nee nee. Nee, nee, nee, nee, nu helemaal niet. Nee, echt niet goed. Er was een jaar of acht, ja. En toen was je al bevriend met toprak, top Jalsine. ja. Uh, bekend ook van GTSD, ja, actrice, ja. iedereen kent er Als je tenminste GTSD goed volgt. Zek, ja, en jullie zijn daar samen in terecht gekomen, mm -hmm. zij veel eerder dan jij. Maar jullie kennen elkaar echt al van kind af aan. Ja. En toen um, hadden jullie iets met een, een lijnbal. Ik wil ja. alles overwegen <laughs> Een lijnbal. Nou, het was zo, ik, het was vroeg op de basisschool was het in dat je... Um, als je aan het knutselen bent, dan heb je zeg maar... Um, de, uh, op een gegeven moment, als je, als je lijm gebruikt, dan wordt het een beetje, beetje ja. droger. En dan was het eigenlijk een soort van een hobby: wie de grootste lijmbal had of kon maken. En ik was daar de hele tijd mee bezig. En Toprak die was, um, die was een keer bij ons op bezoek. Wat, wat wel vaker gebeurde, omdat onze ouders die zijn heel goed bevriend met elkaar. En wij speelden zo af en toe ook gewoon. Dus... Welk en... gedeelte van Amsterdam hebben we dan trouwens? Uh, toen woonde ik nog in Amsterdam Oost. Oké. Okay. Um, en toen was ik daarmee bezig en toen vond ik het grappig Had ik nog dat was, dat was ik gebruikte dus de normale lijm voor om, uh, om dingetjes te plakken pap, uh, een mooie knutselwerk te gebruiken mm -hmm. of wat er ook maar lijm was dus gevaarlijk. Dus wat deed ik? Toen zei ik wat zij waren het ook doen? Toprak waar het ook doen? Toprak waar ook, ook een leuk een, een lijmbal maken. maken. Ja. ja. Toen zei ik: "Ja, dat is goed. Oké, okay, dat mag wel." En toen zei ik: "Moet je even deze gebruiken." En dus dan gaf ik de secundaire lijm aan. En toen zei ze, oké, okay, oké, okay, leuk, leuk, leuk. En ik al van binnen heel erg giechelen. Omdat ik wist, zodra ze dat zo, haar vingers dus bij elkaar zo op elkaar zetten... Dat, dat het al verkeerd zou gaan. Dus dat deed ze. En toen zat het vast. En ik kwam niet meer bij van het lachen. En zij, dus, zij moest dus heel erg huilen. En toen ja. ging ze naar, naar de moeder toe. Mama, mama, mama, oh, kijk wat Silan heeft gedaan. En ik vond het hartstikke grappig. En mijn moeder werd natuurlijk een beetje boos op mij... En toen probeerde ik mijn lach in te houden, maar ja, dat, dat lukte gewoon niet. En haar moeder is echt uren bezig geweest om die... Want het, het duurde best wel lang. Ik kan het me niet goed meer herinneren... maar volgens mij duurde het best wel die lang. arme ja. kinderhandjes van Topra. Ja, die inderdaad die <laughs> kleine babyhandjes. En jij me lachen. En ik oh, me lachen, ja. Nu zijn jullie dus uh, tezamen in GTSD uh, te zien. En, en uh, het is zelfs zo dat jij ontzettend verliefd op haar werd... Uh, een meisje met hoofddoek he, ja. speelt ze in ja. de serie. En uh, op het allerlaatste moment laat ze het dan af weten, zeg. Je had er net een huwelijk gevraagd. Ik had er net een huwelijk gevraagd, ja, inderdaad. Uh, we waren zo snel mogelijk gaan trouwen. Maar um, zij was dus blijkbaar verliefd op, op, op Rick. En Rick, die kwam op het laatste moment kwam ze, kwam die naar binnen stormen en die heeft het uh, bij wijze van spreken verpest. En jij hebt de serie nu verlaten, he, om die reden? Ik um, heb de serie nu verlaten, ja, inderdaad. Niet om die reden? Niet per se om die reden, nee. Maar uh, vanwege de Wolfside-story? Onder niet? andere, ja, hm. inderdaad. Um, omdat ik, het was um, een tijdelijke rol voor mij maar in goede tijden. En um, omdat ik daarna ook nog bezig was met andere dingen. Dus kon ik maar tot, tot die tijd. En, maar mijn mensen waren wel enthousiast over me. Er wordt nog gesproken over of ik terugkom of niet. Ja, want je dat, bent niet dood gegaan. Dus ik dat ben kan niet, nog. Precies, daarom. Dus dat ze wouden me niet dood laten gaan. <lacht> Wat ik wel fijn vond eigenlijk. Ja, ja precies. Om niet, uh, is er nog een overheid. Precies, inderdaad. Dus, dus, het, dus het, het kan nog van alles gebeuren. Dus dat, dat kan. En ik ben nu inderdaad bezig met, uh, met de Woofside Story. Ja, daar ja, gaan we het zo over hebben. Ik meld tussendoor even dat luisteraars zich met ons gesprek kunnen mm -hmm. bemoeien. Ze kunnen ja. vragen aan jou stellen of Leuk. opmerkingen maken. Uh, het kan via onze uh, gastenboek, onze website radiokunstof.nl. Of via Twitter, je twittert ook, hè? Um, ja. Hashtag #radiokunstof. Er was trouwens ook een uh, tweet van uh, Toprak waarin ze liet zien hè, op een foto dat jullie elkaar echt al vanaf je acht of ja, zo kennen. Ja, onze kleine babyfototjes Ja, ja, ja. ja. Waren jullie ouders echt heel dik bevriend met elkaar? Ja, die, zij waren best nog steeds hoor. Ze zien elkaar niet meer zo vaak, maar. Ze waren wel gewoon goed bevriend met ja, elkaar, ja. nog steeds. Dus. En jullie, zijn jullie, hebben jullie nooit iets echt gehad samen? Behalve qua die, die lijmbal-affaire? Uh, qua in de richting van de liefde. Nee, dat hebben we nooit gehad, nee. Ik zie het ook meer als mijn zusje. Mm -hmm. Het is echt, het is, een, het is wel echt mijn familie. Het is, ik, ik, ik bescherm haar ook als ze bijvoorbeeld met een, met een jongen bezig is... aan het flirten of wat dan ook, dan zeg ik wel... Ja, ja maar doe je wel even, even rustig aan of dan ga ik even met... Met, uh... Je loopt daar in de weg, bedoel je? <laughs> Soms ik, niet echt, maar ik ben wel voorzichtig. Dus dat, dat, dat is wel fijn of zo. Dat vindt zij ook wel prettig. Dus ja. Ze vertelde trouwens ook dat we absoluut niet aan jouw haar mogen komen. Niet dat ik dat van plan was, ja, maar is... dat dat echt. Uh... Ja. Dat is niet de bedoeling. Nee, nee ik, dat mag. Tuurlijk, dat mag. Maar ik bedoel... Nee, dat mag helemaal ja, niet. Ja, oké, zien. het mag niet. Het mag niet. Het is zo, bij bij goede tijden had ik nog lang haar. En nu heb ik het dus geknipt. Maar ja, dan zat het steeds zo goed, vond ik en dan vond ik het altijd vervelend. Omdat iedereen zei dan, ah oh, wat mooi, mooi krullen of wat een mooi lang haar. En had jij het waar, net ze het voelen, ja. En dan, dat vond ik een beetje vervelend. Ja, nou, dat snap ik. Uh, en bij Topraak deed ik het expres van, nee, nou, je mag er niet aan zitten, je mag niet aan. Bij andere mensen mocht dan wel heel even zo even mijn <laughs> haar voelen. raken. Ja, precies. Je had het trouwens net ook over een broertje. Ja. Uh, toen we het over het voetballen hadden. Ja. He, waar je altijd te laat kwam en waardoor <laughs> je geen groot voetballer bent geworden. <laughs> en nu heb je het over zien weer als jouw zusje, maar anders dan je zou verwachten. Ik bedoel, denk aan een Turk, dan denk je al snel aan de zoon van een gastarbeider die hier in de jaren 60, 70 naartoe kwam. Ja. In jouw geval is het helemaal anders. Je bent enig enige kind. Officieel wel, ja. Inderdaad, ik ben officieel uh, enig kind. Ja. Dus ik bedoel, gast, gast, gast... gastarbeiders, grote gezinnen, alle vooroordelen. En ja. dat klopt allemaal niet in jouw geval. Nee, in mijn geval eigenlijk niet. En de, de grote familie. Of, we hebben wel een grote familie, alleen het is heel erg verspreid. Ik heb familie in Duitsland, in Frankrijk. In Turkije, in Australië. Dus het is allemaal heel verschillend en op verschillende plekken. En meestal komen we bij elkaar als we in Turkije zijn. Dus dat is wel heel erg leuk. En uh, het feit dat je Sinan uh, als je zusje omschrijft. En... Sinan als mijn zusje. Sorry, Sinan. Uh, toprak, als, als natuurlijk. Als toprak, ja. um, en um, het broertje van het voetbal. Ja. Uh, broer, dat is, dat is uh, Hans Mulder. Die, um, die speelt bij, eigenlijk heet hij officieel, die Hansito, Jorge, Juan Mulder. <laughs> ja, hij, uh, hij is half Spaans, half Nederlands. En hij speelt bij Willem II. En wij zijn vanaf elkaar. Hansito? Ja, Hansito, Hans, ha Hans. Hij heeft officieel, zijn paspoort, sta, er staat heel veel in zijn paspoort. Okay. Maar uh, bij het voetballen heet hij gewoon Hans, Hans Mulder. Mulder. Hans Mulder. Hans Mulder. Willem II. Precies, bij Willem II. De aanvoerder is hij ook daar. Het gaat hartstikke goed met hem, gelukkig. En met uh, Willem II ook? Met het gaat... Ze staan in de richting van de laatste. Maar <laughs> uh, ze, ze speelden laatst wel heel goed tegen Ajax, vond ik. En, en Hans die speelde heel goed. Okay. Met, Hans Mulder gaat het. met Hans Mulder gaat het goed? Met Hans Mulder gaat het goed. Dat is echt mijn broertje. We zijn samen opgegroeid van kleins af aan. En uh, ik zie zijn ouders als mijn, als mijn eigen ouders. En andersom is dat ook zo. En hij noemde mijn ouders ook... Uh, pap en mam. Echt dus waar? ja, op een gegeven moment uh, dachten we, we zijn geen beste vrienden. Wij zijn gewoon broers van elkaar. En toen, sindsdien, uh, stel ik hem ook gewoon voor als dus mijn broertje. En ja, stelt hij zich ook voor als uh, ja, dat, dat is mijn grote broer. Jullie hebben dat ook zo uitgesproken. Tegen Officieel ons. hebben we het zo Mooi. uitgesproken. We hebben elkaar ook de hand gegeven, ja, geknuffeld en een soort van. Volgens mij hebben we het ook. Met bloed? Ja, Nee, dat volgens mij niet. Maar we hebben het wel volgens mij ergens opgeschreven. Dat we het... Ja, volgens mij, ja. Ik ga het even nog even navragen aan onze hand oh. Dus Maar dus, dat is eigenlijk mijn broertje. Dus dat, Het is ook echt mijn broertje. En dat is natuurlijk ook wel omdat je de behoefte hebt aan een broertje. Of omdat het... Ja, ehm... Um, ja, of is het iets anders? Nou, nee, niet, niet per se behoefte. Maar het is gewoon zo gelopen. En... Um, ja, omdat ik dat nu eigenlijk, omdat het wel mijn broertje is, denk ik er niet over na of ik er behoefte aan heb of niet. Mm. Dat, dat is gewoon zo Hans verloopt. Mulder is gewoon je broertje. Hans Mulder is gewoon mijn broertje. Goed. Uh, laten we beginnen met de Woefside Story. Ja. Want uh, dat is allemaal nu aan de hand. Ja, precies. Het Rood Theater. Ja. Uh, Iedereen die een beetje van theater af weet... weet inmiddels dat het Rood Theater een traditie heeft. Namelijk mm -hmm. ieder jaar rond kerst maken ze een familievoorstelling. Ja. Lang en Gelukkig was de eerste. En die ja. is toen waanzinnig goed ontvangen. Dat was Zeker een prachtige weten. voorstelling. Um, ja, het gouden duo uh, die eigenlijk de basis hebben gelegd... van uh, uh, die familievoorstellingen zijn Pieter Kramer en mm -hmm. Arjan Zeker weten. Don Duins, de tekstschrijver, is volgens mij ook van het begin af aan, bij aan ja. verbonden. En jij doet dit jaar voor het eerst mee. Ik doe dit jaar voor het eerst mee, ja. En de Woofside Story is gebaseerd op de Westside ja. Story... maar dan met honden. Ja, dan met honden, ja. nou, leg uit. Uh, het is dus inderdaad wat je zegt... Uh, het is eigenlijk de Westside Story... maar dan heet het de Woofside Story. Dus het is een knipoog naar, naar de Westside Story. De, de, de dramatische lijn van Tony en uh, Maria, die, die zie je nog. En bij ons heette ze... Toto en Marina. Dus dan speel ik Toto. En Elise Schaap, die speelt uh, Marina. Mm -hmm. En... Um, uh, dus je hebt de kant van Toto. Dat zijn de straathonden. En je hebt de kant van Marina. Dus van Elise heb je... Um, de de de kakkers, dus zeg maar de hele de, de ras honden. Ja, de, nette, de, nette, de, de nette, keurige honden. Ja, ja. En wij zien elkaar voor het eerst en wij worden verliefd op elkaar. Gelijk vanaf het eerste moment. Gelijk vanaf het eerste moment worden we echt verliefd En dat zie je dan. En onze liefde mag dus eigenlijk niet bestaan... omdat dat niet kan vanwege... Een straathond is... met een ras hond, Precies. dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet. niet. Nee, nee. nee. nee. Dat, dus dat kan helemaal niet. Dus wat je ook in de West Side Story hebt, heb, heb je dat ook. Dat mag niet... Maar uiteindelijk komen ze toch wel bij elkaar. En, Romeo en Julia. Rome, dat is het eigenlijk. Ja. Echt, dat is letterlijk Romeo en Julia. Ja. En jij bent dus een hond. En je ziet er ook uit als een hond. Uh, ja, Omschrijf ik... dat dus voor de radio. <laughs> ik, Want zet... ik zei dat ook tegen mijn broertje. Ik speel nu een hond. Toen zei hij. Ja, ja. Toen moest hij heel erg lachen. Toen zei hij. Oh, ja. Dus nu noemt hij me steeds een hond. Maar... Heeft hij je al gezien als hond? Nee, hij heeft nog niet gezien als hond. Is hij niet gekomen? Nee, oh. hij, komt, uh, hij zit in Tilburg. Dus hij wil dat in Tilburg dit gaat zien. Hij ja, woont ja. daar natuurlijk. Ja, ja. Dus, ja, precies. Dus um, hij heeft het nog niet gezien, maar hij gaat het wel zien. En um, ja, het is, Hij heeft me nog niet gezien. Hij heeft wel wat foto's gezien. Het, ik, ik zit eigenlijk zit ik met mijn lichaam. Um, het is een. Ja, hoe zal ik het zeggen? <laughs> het is een hele hond. Het klinkt heel raar, maar nee. dan ga ik eigenlijk. Stap ik eigenlijk in zijn rug? Dus dan trek ik zeg maar zijn lichaam tot, tot mijn romp. En dan ga ik met mijn hand spelen. Ga ik dan in zijn, in zijn hoofd. En dan ga ik. Ik doe nu natuurlijk voor. Jij ziet natuurlijk wat ik nu aan het doen ben met mijn hand. Maar voor de, kijk, voor, voor voor de, luisteraars, de luisteraars, inderdaad. Ga ik, eigenlijk is het gewoon een poppen. Ja, we zien jouw gezicht. Ja. We zien jouw we gezicht. Zien tuurlijk, en, en, gezicht. En uh, je voeten. Je benen zitten volgens mij in de voorpoten van de hond, toch? Of in de achterpoten? Uh, dat verschilt bij, bij andere honden. Bij mij is het zo dat mijn. Uh, ik, mijn voeten die zitten. Uh, eigenlijk los. Die zit in het midden. Dus mijn voorvoeten... die hebben hun eigen... Oh. eigen weg. Ze mogen doen wat ze willen. Nou, die bestuur ik eigenlijk wel een beetje. En mijn achter de van de honden die zitten vast aan mijn uh, voeten. Aan Gelukkig mijn ben jij een voetballer en draai je je handen ergens voorop. Precies, daarom. <lacht> <lacht> daarom. Maar, was het nog ingewikkeld trouwens? Die, nou, die hele Nee, ja, daar gaan we het zo over. Maar die hele okay. structuur met die hond. en Ja, hoe je dan... het was tuurlijk. Het is, want dat poppenspelen dat is een vak apart. Ja, precies. Dat is niet... Oh, dat doe ik wel even. Daar waren we echt acht weken mee bezig... om dat gewoon heel goed, heel goed tenminste, te kunnen, bij wijze van mm -hmm. spreken. En um, ja, het is hartstikke. Ik kijk even of je te dicht op de microfoon zit, maar ik geloof. Nee, nee het is, nee, nee, is oké. Okay. Een beetje. Nou, oh, wacht, uh, ik zal hem iets. Nee, jij hoeft je nergens wat van okay. aan te doen. Praat Tot. gewoon door. Ja. Um, ja, dus het was niet makkelijk, maar het, het is ook zo zwaar. Het is echt ongelooflijk. Elise en ik die, die hebben een nummer die we samen zingen. Die heet een Tonight in, uh, in, in de West Side Story. En bij, on, bij ons heet het Verliefd-Verloofd. Um, en dan zingen we en dan zie ik haar soms echt ongelooflijk pijn lijden, oh. Omdat het zo zwaar is, omdat het verzuurt. Je arm, je arm verzuurt gewoon. Het is, zij heeft haar rechterarm meer ook gespierder <laughs> dan de linkerarm. Dat meen je kan. niet, Ja, he? echt waar. Het is zo zwaar. Ik ga, natuurlijk, ik ga natuurlijk ook helemaal kapot. Maar ik zit af en toe wel eens in de, in de sportschool... ben ik wat gewichtjes aan het optillen. Maar dus dan, af en ik toe, heb he? wat, Af en toe. Niet te vaak. Nee, niet te vaak, niet te vaak, niet te vaak. Maar het is echt heel zwaar. Maar aan de andere kant is het ook heel erg leuk. Je zit vol adrenaline. En op een gegeven moment dat vergeet je niet. Maar het Maar het is hartstikke leuk om het te doen. Ja, het is een ontzettend leuk voorstelling. Ja. Ik heb er echt heel erg Kom van je ja, ik wezen, je ja, Kom je kijken? Of ben alweer Je bent alweer ik tuurlijk. heb jou gezien natuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk Stom. <laughs> maar um, de rechten krijgen jullie niet. Hè? Er komt geen mooie cd uit. Want dat is natuurlijk ja. allemaal veel te duur. Ja. Wij willen natuurlijk graag wat laten horen. Maar toen zei je tot oh, ja. onze verrassing dat jij wel iets a cappella kunt laten horen. Dat zei ik, hè. Nou Onderdad. durf je het niet meer, natuurlijk. Um, ja, dat zou ik wel... <lacht> Jawel, het moet, volgens mij moet, moet dat wel. Ja, denk ik. je dat het kan? Ja. Je bent natuurlijk geen zanger. Nou, van origine niet, nee. Maar ik heb sinds... Of, ik heb, op het derde jaar op de toneelschool... Ben ik, uh, heb ik mijn stem een beetje ontdekt. Dus ik vind het nu al hartstikke leuk om, om te zingen. En grappig genoeg... Speel ik nu in twee producties waar ik veel moet zingen? En dit, wat ik nu moet zingen, de, de, de Bernstein muziek, dat is wel heel heftig. Dat is echt niet makkelijk hoor. Uh, want het is, het is, eigenlijk zijn het gewoon musical nummers. Maar het zijn zulke moeilijke nummers. Bijvoorbeeld Alex Klaassen, die, die speelt ook in een voorstelling. Die, die heeft al vaak in musicals gespeeld. Ja. Die heeft een prachtige stem. Maar zelfs Alex Klaassen, die heeft al moeite mee om dat te zingen. Dus en ik heb natuurlijk wat zanglessen extra erbij gekregen... om mijn stem wat beter te snappen. En dus, het, dus het lukt nu wel al wat beter. Het is je gelukt, Sinan, want ik heb is, je horen zingen. Inderdaad. Ja, en behoorlijk wat vond dat goed. Wat goed je ja? ervan? Ja, ja, behoorlijk goed. Ja? Oh, ik fijn. vond het heel goed eigenlijk. Oh, fijn. Oh, maar goed. laat nu wat horen. Oké, okay, wat uh, even kijken. Welke doe je? Welke doe ik? Volgens mij moet Marina? <coughs> dat, dat wordt Marina? Een... Of is dat te ingewikkeld? Dat, dat, is, dat is mijn moeilijkste. Dus. Dat... Oké, oh nee, doen we die niet? Nee, precies. Wat ga... is de makkelijkste? Of de uh, minst moeilijke? Laat ik het dan zo Volgens over mij ga ik dat nummertje samen met, uh, met Elise. Ga ik dat even... Elise is er nu niet, dus dan ga ik even een coupletje proberen. Oh, ja. Niet dat het al te vals klinkt. Oh jee, dat gaat hier. Als het vals is, doen we het okay. gewoon. Dan stoppen we. Dan stop ja. jij. Oké, okay, daar komt ie. Verliefd, verlooft, het duizelt in mijn hoofd. De hemel voelt opeens heel dichtbij. Verliefd, verlooft, mijn staart voelt als verdoofd. Zo nerveus, droge neus, allebei. Dan gaat hij nog no, door, ja. maar. Ja, een klein beetje fazig nou, hier en daar, maar... Nee, ik vond het heel... Kijk daar eens achter yeah, het glas. Ze vinden het heel yes, goed. Het geklap. klinkt gelukkig. heel goed. Gelukkig. Maar goed, jij bent daar nu dus op, in dat theater, ja. uh, als hond. Mm -hmm. Een van de mm -hmm. hoofdrollen. Ja, eigenlijk heeft iedereen... Het zijn ja, allemaal hele grote precies. rollen. Ja, er wordt gezegd hoofdrol maar ik zie het meer als de dramatische lijn. Dat, dat, dat is het meer. Ja, vond je het een hoofdrol nou ja, je bent Toto. Ik bedoel, precies, je... ja, oké, okay, ja. ja. Ja, maar ik vind het ook zo stom om te zeggen, hoofdrol. Dus ik, ja, nou ja, goed. Er zijn heel veel grote rollen en allemaal. Ja, precies. Ja. En, en uh, de recensies zijn verschenen. Tenminste, ja, ik heb alleen ik... de Volkskrant gezien. Heb jij er meer gezien? Ja, ik heb hem dus per, per mail heb ik hem gekregen, maar ik heb nog geen tijd gehad om hem te lezen. En wat? Ze zijn heel enthousiast. Ja? Geweldig gecostumeerd, knap geacteerd en soms erg banaal. familietheater. <laughs> <laughs> ze vinden het hier. Uh, de nieuwe familievoorstelling van het Rode Theater is vet, kluchtig, origineel, maf, brutaal en vooral hons, heigerig en hilarisch. Okay. Af en toe te plat voor woorden, dan weer verrassend ludiek. Nou ja, ze zijn nou, gewoon enthousiast. Heel enthousiast, inderdaad, goed. Um, er is nog iets anders aan de hand. Want mm -hmm. ondertussen ben jij. Uh, wanneer ben je nu afgestudeerd? Afgelopen jaar? Afgelopen jaar? Ja. Ja, ja. Toneelschool Amsterdam. Amsterdam, ja. En uh, je zat, geloof ik, in drie producties tegelijkertijd. Oh, ja. Want we hebben het over GTSD. Ja. Je zat in de eindexamenvoorstelling, mm -hmm. uiteraard. Want je ja. moest afstuderen. Ja. En gisteravond zag ik je nog in Lieve Lisa. In de drama-serie ja? van VPRO. Dat heb je nog niet gezien, nee. En dan. Heb ik me laten vertellen, zit je ook nog in een nieuwe dramaserie, serie um, Zusjes, zusjes ja. van de NTR, die ja. in het najaar van het nieuwe jaar te zien ja. zal zijn. Hoe heb je dat allemaal gedaan? Dat is echt een wonder. Dat is echt, dat is, ik weet niet hoe dat allemaal is gelukt, maar... Um, ik had gewoon dagen dat ik echt... Um, ik sliep gewoon drie uur per, per dag eigenlijk. Dat is heel heftig. Maar dat is eigenlijk wat ik deed. Sochtend stond ik op om 7 uur om naar goede tijden te gaan. En was ik bezig tot... Om 7 uur moet je dan opstaan? Ja, sta ik op en dan ben ik daar om half acht, acht uur ben ik daar. Moet oh, dat doe je ik... dan vlot? Ja, ik, ik heb een scootertje, dus dan kan ik heel snel die kant op. Mijn scooter en... is nu stuk, jammer genoeg. En dan heb je je haar al goed gedaan? Of doe nee, je dan heb dat ik gewoon al... een mus en dan wordt het daar gedaan. Dus <laughs> alles wordt daar gedaan, dus dat is fijn. Dus dan zit ik daar en dan ben ik aan het draaien tot, tot één uur. En soms iets uh, eerder of later. Mm -hmm. En dan ging ik meteen door naar, naar de toneelschool. Om daar te repeteren voor de afstudeervoorstelling. En dan waren we bezig tot, um, tot in de avond. Ja. En... Nadat we klaar waren, rond 7 uur. Uh, 7 uur waren we ook klaar. Toen moest ik meteen door naar, naar zusjes om, dat, om daar te filmen. En soms moest ik van ongeveer van 8 uur tot 1 uur, 2 uur in de nacht moest ik filmen. En dan moest ik volgende ochtend moest ik weer op om 7 uur. En ja, dat is soms. Vrij heftig. En hoe Ik... lang heeft die periode geduurd? Dat je dat allemaal tegelijkertijd deed dan? Um, Want nu vergeet intensief... je nog de repetities voor de Woofside Story en ja, die uh, de... Lisa. Ja, precies. Dat, is, dat, is, dat kwam al daarna. Ja, ja. Dus uh, de Woofside Story, dat is... Even kijken, acht of negen weken geleden was dat begonnen. Ja, ja. Dus dat was, dat, dat was nog niet tijdens mijn, uh, mijn afstudeerperiode. Nee, maar het was echt heel heftig. En... en he, er waren vier dagen dat, dat het heel intensief was. Want op een gegeven moment moesten we ook gewoon spelen voor, voor, voor de afstudievoorstelling. Mm -hmm. Dus dan moest ik, moest ik zes uur in het theater zijn. Nee, eerder zelfs, zes uur in het theater. En toen was ik klaar met spelen. Kon ik niet gezellig leuk even nog borrelen. Of, of uh, nog een, een nagesprekje hebben. Of met, met mensen. Maar dat kon niet. Ik moest meteen door moest om te filmen. En toen was ik weer bezig tot. Soms duurde tot drie uur in de nacht. En dan. Ja, het was. Het was heel erg leuk. Maar aan de andere kant is het niet te doen. Ik was zo aan het dubbelen. Ik was natuurlijk ook enthousiast. omdat ik Ja, want wat wil je nog meer? Ja, In je eindexamenjaar zitten en dan ja, zoveel werk. Hè? Precies, ja. Dus je grijpt natuurlijk ook wat je grijpt. Ja, daarom. Ik wil ook natuurlijk niks afzeggen. En ja, soms ik... Maar je leert ervan. Dus mm -hmm. dat, dat is wel heel fijn. Nu weet ik dat het bijna niet te doen is. Omdat het soms ook te kosten gaat van je... Van je ja, acteerprestatie ja. eigenlijk. Ik merk gewoon dat ik bij sommige scènes... net niet scherp genoeg ben bij een scène van goede tijden. Of, of uh, een zusjes. of uh, Als we moeten spelen. Als we moeten spelen ging het wel. Omdat je dan echt volop aan het spelen bent. Maar je bent wel kapot. En krijg je dan ook geen gedonder? Zeggen die regisseurs dan niet ja. van... Hoor ze, uh, uh, je hebt ja gezegd tegen ons. Dan moet je niet nog tien andere dingen daarnaast doen. Ja, en of ik heb gewoon best wel heftige discussies gehad... met, met mijn klasgenoten. Omdat omdat ik er vaak niet was. Uh, omdat ik of moest filmen. Of dan, want het, het was een voorstelling dat je echt met de. Een voorstelling moet je altijd met z'n allen doen. Mm -hmm. Maar dit was echt. Dit, we waren ook de hele tijd met, met z'n allen op toneel. En als er iemand niet is, ja, dan ontbreekt er gewoon iets. En dat, dat is gewoon heel vervelend. Het was echt frustratie. Op een gegeven moment zei de regisseur ook Sinan: Paal van de lijn. Uh, Paal van de Laan. Laan. En Marijn van der Jacht. Zij waren de, de regisseurs. Ja. En toen zei Paul op een gegeven moment: uh, Sinan, ik trek het niet. Um, je neemt nu een beslissing. Of je gaat filmen, dan doe je dat. Maak niet uit waar je filmt, doe dat. Of je blijft nu hier bij ons. Je moet nu die keuze maken, want dit gaat zo niet. En toen werd ik dus, eigenlijk werd ik dus bij wijze van spreken eruit gekikt. Dus ik heb snel mijn agent gebeld. Iran heet hij. Iran bij Michael. Die heeft, die heeft echt hartstikke goede dingen voor me gedaan. Hij beheert jouw agenda. Ja, die heeft het een, met, um, met de mensen van zusjes heeft heel goed gesproken. Ik heb nog met de mensen gesproken. Dus uiteindelijk kwam het in de richting van goed. En de groep heeft het ook geaccepteerd. Eigenlijk hebben ze het niet geaccepteerd. Want ze wouden me er al uitkikken. Omdat het natuurlijk, uh, dat was terecht. Ik, wat, wat ik deed, kon gewoon niet omdat ik gewoon ja zei tegen al, al dat werk. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. En heb je dan ook gesprekken? Want er staat uh, de, het afgelopen weekend... stond een groot interview met Alex Klaas ja. in de Volkskrant Magazine. Dat ja, heb je ja, misschien ja, gelezen, ja, collega. En nu ja, van je absoluut. bij het Rood Theater. Mm -hmm. Waarin hij uitgebreid vertelt over hoe die totaal overwerkt was. in een burn-out. En het ja. helemaal niet meer aankomt. Ja. Waarschuwen collega's je dan eigenlijk ook die al wat langer in het vak zit van Sinan als jij zo doorgaat dan ja je ook boven het hoofd ja, ja, ja zeker mijn agent die zegt dat ook Sinan je moet op een gegeven moment wel je keuzes maken want dit hou je niet lang vol hm. um, en natuurlijk heb ik nu de afgelopen tijd heb ik heel veel gesprekken met Alex Klaas heb ik, heb ik dat gehad maar die zei dat ook op een gegeven moment ja dat trek je op een gegeven moment trek je dat niet omdat het te veel wordt mensen gaan aan je trekken mensen willen de het wat van je op een gegeven moment wordt het zoveel. Ik ben daar ook best wel gevoelig voor. We hadden dus zaterdag al premieren. Ja. En iedereen wil met je praten. Op een gegeven moment. Mijn, ja, ik kan er niet zo goed. Ik kan er wel tegen, maar het wordt, op een gegeven moment wordt het te veel. Mm -hmm. En als het een lange periode is, wat Alex Klaassen bijvoorbeeld had, die moest met Toon. Die moest, Toon Hermans, een ja, soloproductie. Ja. Bejubeld. Precies. Door dan alles en iedereen. Moest hij volgens mij een jaar lang moest hij mm -hmm. spelen. Moest hij 150 ja, ja. voorstellingen of zo. Heeft hij dus afgezegd na drie maanden. Precies. En dat is dus. Dus ik snap dat wel. Dus ik snap wel wat hij bedoelt en wat hij allemaal zegt. Maar het is. Het is maar wat doe je? Ik bedoel, als je 25 jaar bent en alles en ja. iedereen wil je. En je kan ja. in al die producties gaan. Film, theater, mm -hmm. tv-series. Ja. Wat doe je dan? Wat bedoel je met. Nou het? ja, wat voor keuzes moet je dan maken? Ja, inderdaad. Ik, um, ik denk, ik, ik zie het altijd. Als je als acteur zoveel mogelijk. Uh, Kans krijgt om dat te doen, verschillende dingen te doen. En als je vertrouwen in hebt om dat te kunnen doen, mm -hmm. dan moet je dat gewoon doen. En ik heb dat. En uh, een collega van mij, Gijs Naber, die, die, zei, die zei dat ook vanaf, voordat ik ja zei tegen goede tijden, die zei: kijk, uh, uh, het is voor een korte periode. Het is, is camera-ervaring. Uh, je moet gewoon pakken wat je pakken kan. Als het niet goed voelt, dan moet je het niet doen. Dus nu doe ik gewoon. Wat ik het leuk vind, doe mm -hmm. ik gewoon de hele tijd. En bijvoorbeeld iets zoals de Whoofsize ja, Geen idee dat ik dat zou doen. Echt. Het was ook een grappig verhaal. Dat we waren aan het spelen. Um, vorig jaar hadden we een eigen voorstelling gemaakt. Samen ja. met twee klasgenootjes en twee jongens uit Maastricht. Uh, Rob de, Rob de Graaf had de tekst voor ons geschreven. Toen waren we aan het spelen. En toen um, uh, de dramaturg van een van trol. Uh, Tobias die zei tegen Pieter: uh, Volgens mij moet je even naar die voorstelling kijken. Dus toen is hij komen kijken, toen heeft hij de voorstelling gezien. En toen heeft hij dus aan Alex Klaas. Heeft hij, ik, ik heb met Alex Klaas gewerkt op de toneelschool nog. Ja. Toen vroeg hij: Wie is Sinan? Dat is een, een hele goede acteur. Is, dat, uh, is hij oké? Okay? Is hij leuk? Is hij tussen Alex. Ja, ja, ja, die is heel goed. En kan hij zingen? Ja, volgens mij kan hij zingen. Ik heb hem al een paar keer horen zingen. En toen heeft hij me dus gebeld toen ik in Maastricht moest spelen. Toen belde hij me op. En toen zei hij, hallo met Pieter Kramer. Toen was het stil. Toen zei ik, hallo, hi. Uh, toen zei hij, oh, je, je weet niet wie ik ben? Toen zei ik, nee, sorry, ik, ik weet echt niet wie je bent. En toen moest hij een beetje lachen, omdat ik gewoon niet wist wie dat was. <laughs> en toen uh, ging we een beetje uitleggen wat hij had gedaan. Wist ik het nog steeds niet. Theo en Thea toch wel? Ja, nee. Nee, oh, daar ben nee. jij natuurlijk ben, veel te jong voor. Ja ik, ben, ja, ik ben er niet mee opgegroeid. Tenminste... Uh, geen VPRO kindertelevisie. Nee, ik, ik heb dat soort dingen nooit gekeken. Ik zat in een totaal ander soort. Andere wereld. Ja, ik, zat, ik was net met voetbal bezig. Dus ik wist dat ik, was, ik had niks te maken met theater of met films of zo. En geen Nederland 3. Waar keek jij dan naar als kind? Welke televisieseries zag je? Ja, ik vond uh, Carlo en Irene Telekids vond ik wel, ja, wel leuk. Ja. Maar ja. ja, dat was het eigenlijk ja. een beetje. Ja. Voor de rest gewoon uh, heel vaak op straat voetballen. Dat was het heel veel. Ja, ik moest, werd ik door mijn moeder weer geroepen: dan kom naar boven, je moet nu eten. En dan, ik, heb, ik keek trouwens ook naar de goede tijden. Na goede tijden moest ik slapen. Oh, echt waar? Ja. Kijk je er altijd naar? Ja, toen, in de tijd van Arnie keek ik dat nog. En toen daarna moest ik meteen slapen. <laughs> Ja, dat was het, acht uur begonnen en half negen moest ik naar bed. En toen had je natuurlijk echt niet kunnen dromen... dat nee. je daar zelf ooit in terecht nee, zou nee, komen. Nee, nee. Wa wa want even, uh, ja. dat hebben we nog niet genoemd... Ja. je hebt de Gay Media Award ja, gewonnen inderdaad. afgelopen ja. jaar... Ja, ja, ja, ja. voor jouw rol in uh, goede Tijden ja. Slechte Tijden. Ja. Want, uh, nou, ik vertelde net dat je dan verliefd wordt op... Uh, ja, naja, verliefd, je, je overweegt om met haar te gaan trouwen... Ja. een meisje met hoofddoek in de serie... Ja. En, uh, maar dan is er opeens sprake van een tongzoen met Ferry nou, Doedens. tongzoen... Het was, <laughs> iedereen zegt oh, toen... Het, wacht is, het is geen tongzoen, dames en heren. Het was geen tongzoen. Vind zeg, je dat nou heel belangrijk, omdat ze benadrukt dat het nou, geen tongzoen was? Nee, nou, ik vind het wel netjes als het... Want er wordt tongzoen gezegd, maar het, dat was het niet. Het Daar was, moet je persoonlijk niet aan denken, begrijp ik was gewoon een, een niet. viszoen, gewoon alleen happen. Ah, was alleen, gewoon een met, beetje happen. Met, met, met, met lipjes was het alleen lekker happen. Dat was het eigenlijk. <laughs> Dus en daar krijg je dan de Gay Media Award voor? Nou ja. Mm, nou, niet daarvoor natuurlijk, maar. Waarvoor dan wel? Nou ja, ik, ik zie het als een compliment. Ik zie het als. als uh, het is ook een compliment omdat ik een prijs win. Maar uh, ik heb ook wat met de mensen daar gesproken die, die, die de prijs gingen uitreiken. En die zeiden ook, ze waren zo blij dat ik. Ze waren heel trots eigenlijk dat ik de rol zo geloofwaardig mogelijk had neergezet. Omdat het, het is geen makkelijke rol het is. Het is, een, um, het is een moslim die homoseksuele gevoelens heeft. Mm -hmm. Die verliefd wordt eigenlijk op, op, op Lucas in de serie. Ferry Doedens. En dat is hartstikke moeilijk. En vooral als je een, een moslim bent, dat, dat is gewoon een taboe. Dat kan gewoon helemaal mm -hmm. niet. En um, ik vind het als acteur vind ik dat heel bijzonder om die kant op te zoeken, omdat je eigenlijk een dubbelrol aan het spelen bent. Ene keer als ik bij, uh, bij Nooram ben, dus bij Toprak... Dan, is, dan doe ik alsof ik heel verliefd op haar mm -hmm. ben... en wil ik zo snel mogelijk trouwen. Maar aan de andere kant, mijn gevoelens gaan een totaal andere kant op. En dan moet je er maar even kunnen spelen. En dat vind ik zo bijzonder om als acteur dat... Om dat te laten zien. Ja. Mm -hmm. En ik heb echt mijn best gedaan en ik, ik krijg er alleen maar goede, goede reacties over. Dus ik ben daar heel blij mee. En aan de hand daarvan heb ik dus omdat ik eigenlijk... Um, omdat ik de homoseksualiteit... Dat maak ik een beetje bespreekbaar. En daar zijn ze heel erg trots op. Ze vinden het hartstikke goed wat ik heb gedaan. En, daar en heb ben ik hierop... je daar dan heel erg van bewust? Dat je homoseksualiteit onder moslims bespreekbaar maakt? Werkt het ook echt zo, denk je? Nou, kijk, dat vraag ik me namelijk af. Nou kijk, ik ben... Een, uh, voordat ik ja zei voor, voor, voor de rol... Wist ik wel dat, dat dit aan de gang... Nou, ik, dat, dat dit wel bespreekbaar zou zijn. Mm -hmm. Alleen... Um, ja, ik persoonlijk ben er niet zo heel erg mee bezig, omdat ik, ik speel zulke. Ik speel heel veel rollen. Als mm -hmm. ik bij elke rol stil ga staan, ga staan wat de, wat de consequenties daarvan zijn of, of, of wat, het precies, wat het precies is, dan ga ik mezelf helemaal gek maken natuurlijk. En dit is wel een, een bijzonder onderwerp. En ik, ik hoor hier en daar wel dat het spraakzaam is geworden, maar ik ben er niet heel erg mee bezig, want ik ben gewoon een acteur die een rol speelt. Ik heb, en dat is het. ik heb iets geleverd ik heb iets geleverd en dat uh, is het ja dat dat is het dat klinkt heel stom maar nee, helemaal niet ik, ik bedoel ja, ik, is... je zou ook een praatje kunnen ophangen van maar het zou toch ook voor jou belangrijk kunnen zijn je bent zelf geen moslim hè nee nee mijn ouders zijn alevieten, dus mijn ouders zijn geen geen moslims ik ben vrij opgevoed ook in in ja in mijn opvoeding dus ja en, en het feit dat ze alle fiets zijn, uh, maakte dat jouw vader uh, naar Nederland vertrok. Hè? Al... Ja, mijn ouders zijn politieke vluchtelingen, dus die zijn uh, in die tijd volgens mij 1984 zijn ze hier naartoe gevlucht. Mijn vader eerst, eerst een tijd in Griekenland. En fietsen werden in die tijd vervolgd in ja, de Turkije. omdat ze geen moslim zijn natuurlijk mm -hmm. en omdat ze aan het demonstreren waren, ze gingen er heel erg tegenin mm -hmm. en die werden opgepakt en nou, heel heftig. Allemaal heel heftig. En mijn vader is dus gevlucht. Mijn, va, mijn moeder, die is daar gebleven, die, die kon niet vluchten. Mm -hmm. En toen. Mijn vader heeft een tijd in Griekenland gewoond. En toen daarna is hij dus verhuisd naar Nederland. Hij, hij kon kiezen tussen Frankrijk en Nederland. En toen dacht hij: Weet je wat ik kies wel voor Amsterdam. En toen heeft hij voor Amsterdam gekozen. Vanwege Amsterdam? Nou ja, hij, kon dus, hij ging dus kiezen tussen Parijs en Amsterdam. Toen dacht hij, ja, Nederland is misschien toch iets knussen. Frankrijk is net iets te groot. Laat me het even rustig aandoen. En toen heeft hij dus zomaar Amsterdam gekozen. <laughs> zo heeft hij het verklaard aan jou. Heb je het ja. wel eens zo aan hem gevraagd? Van waarom? Uh, waarom? Ja, ja, en dan vertelt hij dat. Volgens mij zit er een, een iets groter verhaal achter, maar dat... Gaat hij me volgens mij nog wel vertellen, denk ik. Maar het moet voor jou ook wel een raar idee zijn. Dat Tuurlijk. je voor hetzelfde geld vloeiend Frans zou hebben Daarom, gesproken. Ja, ja, ja. En nu in een Franse serie dat zou is, hebben gesproken. Precies, dat is heel grappig natuurlijk. Daar heb ik heel vaak over nagedacht. Eigenlijk was ik dan gewoon een Fransoso. Die, die dan gewoon, die inderdaad wat je zegt. <lacht> misschien speelde ik gewoon lekker in Franse films. <lacht> maar nu zit ik dan hier bij ja. jullie bij Kunststof. Ja. ja, dan spreek ik gewoon Nederlands. Ben ik geboren en getogen in Amsterdam. Heel raar. Hoe zit het met jou? Want um, nou, zoals gezegd, 25 jaar, uh, zoon van een politiek vluchteling, alle je, uh, je ouders. Um, vorige week was het volgens mij dat er in de Volkskrant nog voorpagina nieuws uh, dat het nog steeds zo is. Oh, dat het voorpagina nieuws was dat uh, mensen met een andere, andere dan Nederlandse achternaam of een kleur nog steeds veel problemen hebben met uh, solliciteren. Mm -hmm. En er was ook nog een ander bericht dat het nog steeds zo is... dat ook de tweede en derde generatie moeilijk integreren. Collega's allemaal geen probleem. Mm -hmm. Maar als het gaat om je directe vriendenkring... dan zijn er toch vaak nog mensen met dezelfde culturele achtergrond. Geldt het voor jou ook? Uh, zijn jouw beste vrienden Turken? Uh, ik, heb, ik heb heel veel Turkse vrienden gehad. Omdat ik nu een soort van een totaal ander wereldje zit, zijn die een beetje verloren gegaan. Nou, verloren. Ja, het is... Mijn vrienden in Oost, die waren heel veel... Wij Turkse jongens waren het allemaal. En nu zit ik in een totaal ander wereld. Dus het vervaagt allemaal. En mm -hmm. dan neem je ook afstand. Zij zit in een andere wereld, ik zit in een andere wereld. Maar... Dus ik weet dat niet echt qua hoe dat bij hun zit. Uh, maar... Nou, hoe zit het uh, bij jou? Bedoel, bij mij, is dat, ja. nou ja, is het tot jouw spijt dat je dat die werelden nu uh, uit elkaar gaan lopen? De wereld van mijn vrienden bloeit. Ja, en die van jou? Um, ja, tuurlijk, ik vind het wel jammer, hmm. maar het is niet zo dat ik uh, uh, ja, het klinkt stom, maar ik ben er niet naar op zoek of zo. Ik mis het niet. Dit, ik, het, ze hebben het al allemaal geaccepteerd hoe dat zo is en hoe dat loopt. We zijn nu ook allemaal volwassen geworden. Dus iedereen gaat zijn eigen kant. Sommigen zijn getrouwd, sommigen hebben kinderen. Dus, um, ja. sommige ik heb voetballen nog steeds. Sommige voetballen nog in inderdaad. Ik heb een vriend van mij, die, daar heb ik nog wel contact mee. Die woont nu in Turkije. Die is nu net getrouwd. Die is teruggegaan? Ja, die woont nu daar. In uh, Istanbul woont hij nu. En hier geboren en getogen? Geboren en getogen, ja. Hier, gewoon een jeugdvriend was dat voor mij. Ook samen mee gevoetbald. Maar die. Uh... Wat was zijn overweging om terug te gaan? Nou, zijn vader had een zaak hier en dat liep best wel goed. En op een gegeven moment uh, ging hij dus af en toe naar Turkije. En twee weken daar en toen twee weken weer hier. Mm -hmm. en op een gegeven moment is hij daar gaan wonen en is hij daar gebleven. Want dat hoor je ook steeds vaker. Hè? Of steeds, ja, dat, ze daar, dat... dat ze daar blijven, ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. ja. Ja. Tweede en derde ja. of de derde generatie? Is dat ook nog iets wat jij overweegt? Nou, ik ben wel van plan om richting Turkije te gaan om daar in films te spelen. Ja, ja echt. Ja, ik ben zo langzamerhand bezig om mijn contacten te. Uh, ja, nee, ja, ik ben er wel mee bezig. Dat... Want je spreekt vloeiend Turks ook. Ik spreek vloeiend Turks, maar ze horen wel dat ik uit Europa kom. Dus oh, ik ja. heb een klein accentje heb ik. Dus Want wat. Uh, ja, eigenlijk wat je, wat je hier ABN hebt heb je daar dan, dan moet je ook gewoon netjes Turks spreken. Het is, het is, uh, als ik met een Amsterdams accentje ga praten... dan hoor je dat. Oké, okay, dat is een Amsterdammer. En als je ABN spreekt, dan is het gewoon netjes. Maar, maar, maar daar... je zegt dan horen ze een Europese accent ja. of kunnen ze zelfs horen of ze dat een... ik niet daar ben geboren en getogen. Dat, dat horen ze. Ze horen dat ik ergens anders vandaan kom. Dat horen ze. Ze dus spreek je Turks met een Amsterdamse accent? Nou, nee, nee. <laughs> nou, zo kan je het Wat benoemen. Zal het zijn? Ja, ik weet het niet precies. Ze horen gewoon dat ik uit Europa kom. Ze, ze, ze zeggen, ouders, oh, dat is een Europeaan. Ja, ja, ja oké, okay, dat is duidelijk. Dat horen ze meteen gewoon. En dat... wil je het graag ja. daar spelen? Ja, en tuurlijk, tuurlijk. Ja, tuurlijk, ja, Ja, heel graag. Omdat ik. Er worden hele mooie films worden daar gemaakt. Het is. Het is echt fantastisch. Ze hebben daar 200 series. En de helft daarvan is hartstikke goed. En ja, er zijn, er zijn echt topacteurs daar. Dat is, ja, mijn kans is natuurlijk wel kleiner, maar ik wil het wel heel graag doen. En ik ben daar wel mee bezig. Stel dat ik je zou laten kiezen tussen een aanbod van een gerenommeerd uh, filmregisseur hier in Nederland... Ja. of een gerenommeerd filmregisseur in Turkije... Wat zou je dan doen? Ik zou eerst even kijken of ik het allebei kan doen. Of ik het, <laughs> of ik en het dan kan de hele dubbelen. tijd te laat komen, zeker met zulke wallen. Ja, nee, precies, even kijken of ik het kan overlappen. Maar ja, het is wel een lastige maar keuze. Maar als je zou moeten kiezen? Ja. Ik uh, weet het wel, als ik naar je kijk. Het zijn allebei hele grote films? of? Ja. ja dan denk ik toch dat ik voor Turkije kies... Ja, ik weet het niet. Stom, ik weet het niet. Nou, en dan een andere keuze. In Turkije is het een arthouse-film. heb je ja. ook wel in Turkije, mm -hmm, Tuurlijk. tuurlijk. En, en in Nederland is het een uh, kaskraker. Zo'n hele grote film die in alle bioscopen, in alle paté-theaters te zien is. Ja, dat is een lastig. Belastagde... Ja, je niet moet dat... kiezen. Ja, dan... God, ik weet, dan denk ik dat ik voor Nederland kies. Oh, ja, ik weet nu, zeg ik Nederland, net zei ik Turkije. Ja, God, ja ik nee, maar dan ga je dus voor dan dat de, de, de grote ja, inderdaad, hm. omdat het dan wel ja, volgens mij net iets bijzonders, bijzonderder is. Marlon Brando is je held, hè? is mijn grote held. Nou, dat moet je even uitleggen. Een... waarom Marlon Brando van alle acteurs waar je dan ja. de van zou kunnen zijn. Ja. waarom Mister Brando? Dat is echt de klassieke. Ik um, op de toneelschool was ik heel erg veel aan het onderzoeken naar acteurs. En was, ik, ik wist bijvoorbeeld niet wie Pierre Bokma was. En ik, ik had de Godfather die had niet eens gezien. Verschrikkelijk. Je kwam uh, natuurlijk in een totaal ja, andere wereld. Het, uh, ja, ik wist dat gewoon allemaal niet. En toen ben ik gewoon heel veel gaan snuffelen. Ik was heel nieuwsgierig naar wie wat was. Toen heb ik dus een film gezien van Marlon Brando... On the Waterfront. En toen zag ik dat. Toen dacht ik... Huh? Maar dit, dit is geniaal wat hij daar aan het doen is. Ik heb... Ik heb zijn film, die heb ik ook op mijn telefoon, op mijn iPhone. En die kijk ik gewoon, als ik in een trein zit richting Rotterdam... dan kijk ik dat gewoon. En dan kijk ik, iedere keer vind ik gewoon nieuwe dingen. En dan, dan, ik lees ook heel veel over hem. En het, het, ik ben echt een freak. Ik probeer hem te snappen. Ik probeer, ik probeer niet te spelen zoals hij. Mm -hmm. Maar ik word wel gevoed door hem, of zo, op dat een of andere manier. En wat manier. herken je dan in hem? Of wat maakt nee, dat hij zo... Hij is heel brutaal in... Um, hij is niet braaf in, mm -hmm. in, in het spelen. Hij onderzoekt heel veel. Bijvoorbeeld een heel stom voorbeeld. Maar als zijn glas um, hier links staat. Ja. Dan, en, en hij moet het bij wijze van spreken gaan drinken. Dan, dan kijkt hij eerst naar rechts of zijn glas daar staat. Hij maakt het moeilijk voor zichzelf. Dus hij zorgt dan voor dat hij... Dat je op beeld ziet, dat het er heel natuurlijk overkomt. Dat je mm -hmm. dit doet. En dat, oh ja, hier is mijn glas. En dat, je, dat hij dan naar links grijpt. Dat, dat maakt het zo bijzonder. Ik hou van die kleine subtiele dingetjes. Daar hou ik heel erg van. En dat doet hij constant. Als geen doet, ander. Als geen ander. Nee. Nou, ik zag het bij Gijs. Gijs Naber, die, die was op de première zag ik dat. Die deed zoiets leuks. Wat dan? Je hebt die, heb die flowje scène. Ja, ja. Op een gegeven moment en dat zijn ze aan het zingen. Ja. En dan uh, hebben ze een tekst, dan kijk, over je schouder. En dan. Iedereen, Gijs, of, uh, Alex en Arjan die, die waren dus gewoon aan het zingen richting het publiek. En toen zag ik grijs even zo over zijn schouder kijken naar links en naar rechts. Maar dat zijn kleine dingetjes ja. en dat is zo subtiel. En daar hou ik heel erg van. En... Maar ja. heb je nou ook de hele tijd het gevoel dat je... want wat je net omschrijft, hè, van ik kom uit zo'n andere wereld... Ja. en dan kom je op zo'n toneelschool. Mm -hmm. Trouwens, Toprak vertelde ons nog dat haar hele familie en zijzelf... ook heel verbaasd waren dat jij toen naar de toneelschool ging. Ja. Maar dat ze wel zag dat op het moment dat je daar zat... Mm -hmm. dat je als het ware tot rust kwam. Van, oh, nou heeft hij het um, gevonden. Maar tegelijkertijd, ja. terwijl ik jou deze verhalen hoor vertellen... is het natuurlijk ook zo dat je in zo'n andere wereld kwam mm -hmm. Dat het ook iets heel onbehagelijks moet ja, hebben. Omdat het een naam horen die je niet kent. Ja. De hele tijd maar een achterstand. Ja, hebben. Ja, ja, Hoe ik, ga je daarmee om? Nou, ik had het In het eerste jaar had ik het ook best wel moeilijk. Ik, omdat ik, ik was heel erg gesloten. Ik, was, uh, uh, wat, ik kom uit een macho-cultuur. Mm -hmm. Al die voetballers het zijn allemaal mannetjes. Ja. En dan praat je niet over je gevoelens. Of dat je verliefd bent. Of dat je... Oh, het voelt zo goed. Ik ben verliefd op een, op een meisje. Oh... Dat, daar praat je niet nee. over. Je bent alleen maar aan het opscheppen. Ja. Op een gegeven moment, ik weet dan ook niet beter. Dus wat doe ik dan? Dus ik kwam, op de toneelschool kwam ik daar in mijn eerste jaar. Maar ja, je moet wel praten. Je moet wel sociaal zijn met, met je klasgenoten. Je moet wel kwetsbaar zijn. Je mm -hmm. moet dingen bespreken. En dat deed ik niet. En in het eerste jaar had ik het heel erg moeilijk. Ik was ook met, uh, met, met, een, met een, ja, een van mijn beste vrienden, Robert de Hoog... was ik daar alleen maar aan het, aan het clearen. We waren heel de hele tijd... <laughs> Waren echt We, het was heel vervelend. We hadden de klas ook de tegen ons. Maar op een gegeven moment, mijn eerste jaar ging dus, het ging wel goed. Maar ik moest, ik moest het allemaal nog even snappen. En toen het tweede en het derde jaar, toen liep alles heel erg goed. En nu gaat het heel erg goed. Ik ben gaat gaat, zeker... ontzettend benieuwd hoe het met jou afgaat. Ja, op, ja, ja, ik... ik wens jou het aller allerbeste. Ja, en, en die tegel moet je even beschrijven. Die tegel moet ik beschrijven. Dan ik Dan weet jij van al... hè. Of weet jij daar niks van? Nee. Wat is je lijfspreuk? Wat is je levensmotto? Of die van Marlon Brando? Denk even na, dan meld ik ondertussen dat zo dadelijk. Maar dat weet iedereen ja. inmiddels. Uh, iedereen kan gaan luisteren naar... Um, niet een marathon-interview. Daar begint de VPRO wel weer mee. Dat is morgen. Maar zo dadelijk begint de grote Gerard Reven-show. Presentatie Wim Brands. En... Jeroen van Kan. En ze spreken onder andere met Tijgertje en Woerat... en Anton Doutsenberg en Kretje en Beukers en de Tegel. Wat staat erop? Sinan? Um, Snel. Volg je hart. Laat, laat niets en niemand je tegenhouden. Aflevering 2558. Jawel, 2558. Morgen ontvangen wij vader en zoon Boerman Steu en Bobby van beroep Regisseurs. Tot dan. Radio 1.